De Afrikaanse Unie heeft sancties opgelegd aan de junta in Mali. De leider van de militairen, die op 21 maart een coup pleegde, mag niet meer reizen naar het buitenland. Ook worden zijn tegoeden bevroren. Gisteren sloot het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS ook de grenzen van Mali en bevroren ook financiële tegoeden.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 Het is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Masloem Youssef is zometeen hier. Zijn vader is vorig jaar bij die schietpartijen Alphen aan de Rijn om het leven gekomen. Met hem kijk ik terug op een heftig jaar. En natuurlijk veel voetbal. We gaan meteen even eerst naar Ronald van der Geer. Ja, het is een beetje spannend, hè? Het is spannend, het is 1-0 voor Barcelona tegen Milan na 17 minuten. Dat doel is dus na 11 minuten gemaakt door Messi vanaf 11 meter. Ja, en als het dan een penalty is, dan is het ook interessant om te zeggen... dat die penalty werd gegeven door Bjorn Kuipers uit Nederland, uit Oldenzaal. Supermarkthouder tussen alle miljonairs daar op het veld in. Maar hij doet het prima tot nu toe. Net al een uitbraak gezien van Milan. Uiteindelijk resulterend in buitenspel voor Slatan Ibrahimovic. Maar Milan moet komen in de wetenschap dat het één goal kan maken. En bij elk gelijk spel nu door is. Dus Barcelona zal er alles aan gelegen zijn om nog een tweede erin te prikken. Om de marge wat groter te houden. Het is na 18 minuten 1-0 voor Barcelona tegen Milan. En de man die gewoon doet scoren als je naar hem overgaat en die houtkamp... Ja, bij Bayern München tegen Olympique Marseille. 1-0 voor Bayern München. De voorzet was van Ribéry voor alle duidelijkheid. En Olic was te maken van het doelpunt. Was een goed doelpunt van Bayern München. Kreeg het nog even lastig in een aanval van Olympique Marseille. En Bia gaf een heel goed schot. Maar Neuer, de keeper van Bayern, kon het tegenhouden. Maar ja, na de 2-0 in Marseille al voor Bayern München. En nu al 1-0 voor in eigen huis. Dus is er geen vuiltje aan de lucht voor de Duitsers. Wil je meekijken hier in de studio? Dan zie je Luc. Er zit een Radio 1.nl en <laughs> klik je op de webcam. Tada. Ja. Today's Topics. Goed, Today's Topics van vandaag is nummer 5. We beginnen met het I Film Museum in Amsterdam. Morgen opent Beatrix dat museum. En een dag later mag het volk een kijkje komen nemen. En er is echt van alles. Dan kun je langs de hele collectie van Buster Keaton naar Zwartboek en de Noorderlingen. Tot Alleman. ja. Je kan daar een beetje als bezoeker helemaal zelf je eigen reis door de filmgeschiedenis maken. Lekker dwalen door de kelder en snuffelen in oude films. Uren kijken in speciale hokjes. Ja, in Museum Eye is het echt geweldig. Je raakt niet oh. uitgekeken. Nee, in die digitale schatkamer kan je dus een beetje dwalen door die filmgeschiedenis. Je kan zelf... Uh, en in die uh, cabines die er staan, de, de pots noemen wij die. De iPods. pots Ah, snap je? Ah, Eye-pots, hè? Snap je? snap je? Snap je? Ja, dat is Eye-Eye vanwege de naam van het museum. En dan pots, nou gewoon een pots En dan je dat bij elkaar voegt, dan, dan heb je eye -pots en naar, naar de iPod, ja. Daar kan je hele films bekijken. Dus kan je rustig zitten en kan je de hele dag films komen kijken. Ja, als je er meer wilt zien, dan koop je een kaartje... en dan ga je verder het museum erin. En vanaf donderdag is het voor iedereen te bezoeken. Maar let op, het is wel in Amsterdam, dus nee en rugzak op de buik. Dan nummer 4. Ach, Willemijn ik. Willemijn, ik ben zo gelukkig. Ik ben zo ontzettend gelukkig. En ik ben niet de enige, we zijn echt allemaal gelukkig hier in Nederland. Nederland staat op de vierde plek op een lijst van landen... waar de mensen het alle gelukkig zijn. Dat blijkt uit een onderzoekje. En och, ik ook Willem, maar ik ben zo... Weet ik toch gelukkig. Zo ontzettend gelukkig. Ben jij ook gelukkig, voor de nee, mijne? Ik, ik ben niet zo zo, gelukkig ik als jij, ben zo, maar... zo ontstiegelijk gelukkig. En dan vooral bij de graadmeters... zoals inkomen, vrijheid, vertrouwen in de overheid... en levensverwachting. Ik heb echt alles, heb ik. Eigen huis, plek onder zon, motorbakken, vis. Och, ik ben zo... <lacht> super gelukkig. En weet je wie ook gelukkig is? Denen en Noren en Vinnen, die zijn nog iets gelukkiger dan wij, maar weet je wat, Willemijn? Ik ben zo ontzettend gelukkig ben ik, Willemijn. En dan vooral vanwege het feit dat ik niet in Togo woon, aan. daar zijn ze het allerongelukkigste. Maar ik, Willemijn, ik ben zo ontzettend gelukkig. Nummer drie. De financiële crisis in Griekenland, die is dus opgelost door Jurre van Elf uit Brede Boek Die deed mee aan de wedstrijd en bedacht echt iets geniaals. Hoi. Uh, je hebt dus een, uh, een, een, een oplossing bedacht voor een schuldenprobleem van Griekenland. Wat is jouw idee? Nou, dat alle Grieken hun euro's inleveren, dan krijgen ze de drachmen. die ergens gaan dan naar de regering en de en die betaalt ze dan aan het bedrijf waar ze hebben. Ja, klinkt als een waterdicht systeem. Hè? Uh, wat was het moment waarop jij dacht: uh, de financiële crisis, mijn lijst de Griekse bevolking zich nu al jaren in bevindt, die ga ik proberen op te lossen? Ik keek eens naar het acht uur shammer en toen zei ik tegen mijn vader en mijn moeder zo... waarom doen ze dat niet? En dat en dat. En de rest is geschiedenis. Ik snap dat allemaal. Gozer, geniaal. En 100 euro meegewonnen natuurlijk ook. Want net niet door helaas naar de finale van die wedstrijd. Maar goed, hey, props voor jou. Volgens mij luistert premier Rutte wel mee... die in het katshuis uh, hard uh, aan het praten is... over het oplossen van de <coughs> Nederlandse problemen. Jurre, wat is jouw beste advies aan de Nederlandse premier? Eh... Uh... Mm. Uh, mm. Meet je het al? Nee. Mm. Uh, mm. Gewoon bezuinigen en zo. Ah, nou. Prima. Mark, Geert, Maxime. Take it with you. Goed, Haarlem gaan we naartoe. Daar begon het gisteravond ineens ontiegelijk te meuren. En dan niet een beetje stinken, maar echt keiharde diehard ransigheid. De penetrante chemische geur werd om een uur of negen gisteravond voor het eerst geroken in Sandpoort zuid Ja, ik kwam thuis om een kwart vracht, half negen. Ik weet niet precies wel aan het was. En ik rook een, een eigenaardig geurtje. Ja, gewoon echt zo'n geurtje waarvan je zou zeggen... Nou, eigenaardig. Maar er rijdt hier ook net een wagen weg. Dus ik dacht eerst dat zeker die, die, die, die stinkt aan gas of zo. Dan je meer een auto die gas rijdt. Maar ik vond het een heel, heel vreemd bluggie, ja. ja maar echt zo'n luchtje waarvan je niet meteen kunt zeggen wat het is, maar... Vingerspitje vreemd luchtje. Ik, ik zei het tegen mevrouw, nou ja, raar, luchtje is. Raar, luggie uh, gewoon. Kortom, het riekte nogal vreemd in, HLM. En dat vonden ook meer mensen. De veiligheidsregio kreeg genoeg klachten binnen om een onderzoek te starten. We hebben eenheden van de brandweer uh, de wijk ingestuurd op verschillende plaatsen om daar te gaan meten. Uh, meetresultaten nul, dus uh, vermoedelijk is het een stof die eerder door ons geroken wordt als, als mens... dan dat die waargenomen wordt door middel van een meting. Ja, En dus begon de zoektocht naar de bron van dat vreemde geurtje, maar die werd niet gevonden. Hebben we hebben het vermoeden dat uh, de veroorzaker op zee te vinden is. Dus mogelijk een, een zeevarend schip. Uh, we hebben alleen niet kunnen achterhalen welk schip dat is. Niemand heeft dus met zekerheid vast kunnen stellen waar die geur vandaan is gekomen... Maar een ongelukje met een zeeschip ligt het meest voor de hand. Dan op nummer 1, minister Leers. Man, man, man, man, man, die had echt een shitdag vandaag. Eerst had hij uh, de burgemeester van Gieselande op bezoek. Die wilde een Afghaanse man niet uitzetten. Terwijl dat wel moet van de minister. De ruzie tussen minister Leers en een aantal burgemeesters is nog niet bijgelegd. Leers houdt voet bij stuk. Hij zegt dat hij gaat over het uitzetten van asielzoekers en niet de burgemeesters en dat hij ook doorgaat met dat uitzetten. En dus moest de burgemeester Boot van Gieselande... dus vandaag op het matje komen. De burgemeester van Landen werd vandaag ontboden op het ministerie. Oké, okay, we hebben het gesprek gehad? En de Tweede Kamer riep minister Leers naar het vragenuur... De burgemeester en de minister bleven hoffelijk. Nou, dat gesprek is volgens mij positief verlopen. Een heel plezierig gesprek. Maar ondanks dat kwamen de twee campanen er niet uit. Het conflict gaat over een Afghaanse asielzoeker... die de burgemeester dus niet wil uitzetten... omdat ze bang is voor commotie in Gieselander. Daarmee bedoel ik dat op het gebied van de openbare orde... Eh, politiewet artikel 12 eh, de burgemeester bevoegd is. De minister Leers vindt dat burgemeesters hun bevoegdheid... op het terrein van de openbare orde niet mogen gebruiken... om in te gaan tegen zijn beslissingen. Die bevoegdheid mag niet gebruikt worden om inhoudelijk een positie te kiezen... tegenover een besluit van de minister om tot uitzetting over te gaan. En binnenkort gaan de twee nog eens een keertje praten met elkaar... en voorlopig zijn ze er dus nog niet uit. En dat was het Willemijn. Morgen weer. En jij ja, gaat nu heel snel naar huis om uh, de krakers te zien oh, bij elkaar. Ja, hè? ik ben zo gelukkig. Joh. Ik ben zo gelukkig. <laughs> zo gelukkig. Namelijk de kraker waar natuurlijk Roland van der Geer zit. Barcelona-Milan. Ja, is ook heel gelukkig na 25 minuten. Barcelona op 1-0. Een buitengewoon gelukkige Messi. Net iets gelukkiger dan Luc, denk ik. Ook al omdat hij wat nee? meer geld verdient met hetgene wat hij doet. Nee, maar, uh, maar Luc is het meest gelukkig. Maar Messi is bijna net zo gelukkig als Luc. Want hij mocht uh, vanaf 11 meter een uh, penalty binnen schieten. Heeft dat gedaan. Kreeg zelfs net de kans op 2-0. Toen hij in het strafschopgebied werd vrijgespeeld door Fabrik Gas. Maar hij schoot de bal in de handen van Abiati. En zo geeft Milan toch wel de nodige kansen weg aan Barcelona. Daar waar het in eigen huis onverbiddelijk was. Nu Alves, de rechtsachter die het strafschopgebied in slalomt. En uiteindelijk in aanraking komt met Abiati. die met gevaar voor eigen leven, maar voor de voeten duikt van de meegekomen Braziliaan. Nee, Barcelona krijgt gewoon de gelegenheid om er doorheen te komen. Dus het staat allemaal nog niet zo compact, nog allemaal niet zo goed als in uh, die eerste wedstrijd in Milaan. Des te leuker voor ons, want uh, des te meer kansen ontstaan er. Milaan komt er heel af en toe eens uit, maar Barcelona is de bovenliggende partij in de eerste 26 minuten. En die uh, partij, Barcelona dus, staat ook met 1-0 voor door de reeds gememoreerde penalty van Messi. En die uitkomst dan die is bij Bayern-Marseille. Ja hoor, en uh, bijzonder gelukkig. Het is uh, 1-0 voor uh, Bayern-München. En uh, ja, nee, echt? Ja, ja, ik kan ook nee, niks dat aan weet doen, sorry. sorry. Zo, zo zie je ja. er ook uit. Dat ja. Ja, ja, ja. Nee, straal op. je uit en niet. Ach, Ach, hou op, hou op. Uh, uh, maar ja, er zijn altijd nog mensen die gelukkiger zijn. En vooral bij Bayern München in dit geval. Ribéry doet het uh, heel erg goed. Heeft ook heel erg veel geld op zijn bankrekening. En Olić <lacht> die mag uh, dus nu eindelijk eens uh, voetballen, want die speelt niet al te vaak. Heeft een doelpunt gemaakt. Maar het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. En dat is ook uh, belangrijk. Want. Uh, Bayern München en Olympique Marseille maken er een aardige wedstrijd van. Ook Olympique Marseille probeert doelpunten te maken. Dat lukt nog niet, maar hij heeft wel wat kansen gekregen. En dat betekent dat het achterin bij Olympique Marseille af en toe open ligt. En het lijkt erop dat Bayern voor rust al de wedstrijd echt helemaal in het slot wil gooien. Want nu moet Olympique Marseille drie doelpunten maken om door te gaan naar de halve finale. Dat lijkt me al heel lastig, maar als Bayern er nog eentje scoort, dan wordt het er vier. En dan is hij echt gespeeld. Dan hoeven we de tweede helft niet eens meer te beginnen. 1-0 staat er. Het München tegen Olympique Marseille. En die dankjewel. Dat zo BNN Today. Deel 4 van de nu van de al klassieke filmreeks American Pie die gaat donderdag in première. Nou, voor wie dacht dat seks met een appeltaart dat, dat de grens is? Nou, nee, het kan nog erger. Zometeen blikken we vooruit in de wekelijkse entertainmentrubriek. Wil je meer zien van BNN Today? Dat kan bijvoorbeeld leuke backstage-filmpjes. Ga even naar facebook.com/BNN Today. En dan klik je op i like en dan kan je ze zien.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 She, She Die ja, die man met die uh, zwarte baard en die enorme bril. Elephants. Het is weer dinsdag en het betekent natuurlijk... dat we headfirst de wereld van de entertainment induiken. Normaal altijd met Bridget Maasland. Die is er even niet... Maar een waardige opvolger, zeker als het over film gaat en daar hebben we het over. Filmkenner Robert de Blokland is hier, goedenavond. Goedenavond, hi. Um, er gaat deze week een klassieker in première, deel 4 van een klassieker. En dan moet ik tot mijn grote schaamte bekennen dat ik nog nooit een van die vier heb gezien. Hij wordt ook een vrouw, het is meer een mannenfilm volgens mij. Het is mij. meer een mannenfilm, want namelijk het gaat hebben we het over American Pie. Klopt inderdaad, ja. Eind jaren negentig was dat, was dat een enorme hit opeens. Sleeper hit, want er waren vrij weinig bekende acteurs die erin zaten. Inmiddels zijn ze wel bekend. Uh, ja, heel plat, heel banaal, heel openhartig. Het ging over seks. En seks is natuurlijk in Amerika toch een onderwerp... wat je in films en uh, series niet bespreekt. In het echt ook waarschijnlijk niet, terwijl... Tieners hebben het natuurlijk continu over seks. Althans, toen ik tiener was, had ik het de hele tijd over seks. En in deze film ja, dat... gaat het daar ook alleen maar over: uh, vijf jongens die afspreken. wij gaan neuken voordat we van school afgaan. En, uh, film... en de hele film doen ze hun best om uh, ja, in, in bed te kruipen bij, bij vrouwen. En dan... ja. Ze kennen geen grenzen, geen enkele grenzen. En dan moet je natuurlijk oefenen en dan heb je dat beroemde uh, fragment... dat iets met die appeltaart. Ja, klopt. De hoofdpersoon Jim is een ontzettende loser. Echt, echt een slemiel eerste klas. Um, en uh, die heeft van een van zijn vrienden gehoord... dat de, de vagina van een vrouw voelt als een warme appeltaart. En op een dag komt hij thuis en zijn moeder heeft dan een appeltaart gebakken. Die staat in de keuken lekker te dampen. En hij denkt van, goh, laat ik mijn lul er eens in En dan uh, komt zijn vader binnenlopen en die zegt... ach zoon, dat deden wij vroeger ook al. En dat is dan het hilarische hoogtepunt van de film. Ja, ik, ik, je lacht wel. Even een fragmentje. Oh, yeah. oh. Nu zie je hem dus op de keukentafel liggen... terwijl hij dus de appeltaart penetreert. Not what it looks like. Ja, dat was het eigenlijk. Ja, het is, is, is eigenlijk helemaal niks. Ik noem het een klassieker, want zo heb jij het vlak mij voor de uitzending verteld. <laughs> maar wat is er dan een klassieker aan precies? Nou, het heeft in de principe de, de, de, de, ja, de comedy trend van, van nou ja, de, de, eerste, de, ja, de afgelopen tien jaar bijna bepaald. Tegenwoordig gaan we naar iets andere comedies kijken. Mm -hmm. Het is tegenwoordig iets meer diepgang, voor zover het kan, in platte comedies. Maar na, na American Pie kwam er zo'n hele reeks van dat soort banale films over tieners... die eigenlijk alleen maar aan seks dachten en over seks deden. Zoals? Wat kwam er... Uh, dingen als Dude Drive My Car of Role Models. Vaak met Sean William Scott, die ook een rol speelt in American Pie. Die speelt Stifler, het, het bekende personage. Dus degene die echt alleen maar in sekstermen praat. Ja. En echt alleen maar continu uh, neukt, et cetera. Maar ja, het, het, het, het was zo plat. en zo Het was, het was een sleeper-hit ook. Niemand had verwacht dat het zo'n groot... Wat een sleeper-hit is, waar onbekende acteurs in spelen. Ja, gewoon in principe was het een hele kleine film. Hij kostte ook geen ene drol. De studio had er ook weinig van verwacht. En opeens ging iedereen erheen. Iedereen had het erover. Iedereen ging naar die film toe... Uh, waar was hij? vraag ik me af. Ja, nee, maar vooral die welke... Jongetjes, want die herkennen oh, ja, dat. Ja, het is wel echt een jongensfilm. Ja, de, alle vrouwen in de film zijn ook gewoon werkelijk waar karikaturen. Het zijn, zijn, alle vrouwen zijn ook gewillige wezens zonder ook maar één hersenstel... die alleen maar continu met hun borst lopen te zwaaien. Ik ken dus... een meisje eruit, die Tara Reid, de actrice. En die, die zou het ooit gaan maken. En ik lees dan altijd uh, de Daily Mail op internet. leuke <laughs> alle roddels. En daar staat zij altijd dronken, stoont, lazeren, er, ergens vanaf geflikkerd. Is ja, zij, ze, ja, ja, klopt. Zij, zij heeft act, act, als, als actrice niet echt ver geschopt... maar ze is vooral bekend geworden als een soort ja, Lindsay Lohan-achtige figuur... Uh, die vooral met, met ja, het feit dat ze niks kan in de rollenbladen staat. Ze heeft anorexie gehad, ze heeft drugs gespoten, ze is dronken geweest... ze heeft gebraakt in het openbaar... Um, en zij is een van de, de moeder aller Lindsay Lohens. Ja, een beetje. Ja, klopt. Inderdaad. Het was de jonge, de jonge generatie. Het was een generatie jonge acteurs. En iedereen verwachtte dat ze allemaal oh, gingen doorbreken ook. En dat is bij sommigen wel gelukt. En bij haar dus niet. Even een fragmentje, want daarom hebben we het erover. Deel 4 komt dus deze week uit. En hoe heet die? American Reunion. Oh. High school was awesome. Then we graduated and started getting married, and having kids, and all that other stupid shit. None of our lives were perfect. But no matter what we're going through, what the We'll always be there for each other. Shout time. That's disgusting. That's nice. American reunion. I once caught Steven sticking my hairbrush up his ass. <laughs> <laughs> no, and it wasn't the handle side either. <laughs> Deel 4 dus, um, ja, de, de, van een veel van hetzelfde zou te horen. Het is, het, is, het is gewoon meer van hetzelfde. Ze zijn tien jaar ouder geworden. Uh, ze hebben elkaar jarenlang niet gezien. En er is een reunie en iedereen komt er weer heen. En uh, ze zijn ouder geworden, maar niet wijzer. Het zijn in principe nog steeds jongetje van toen... die eigenlijk continu alleen maar over seks praten. Die zoveel mogelijk vrouwen willen versieren. Ook al is hij nu wel getrouwd en hebben kinderen. Maar goed, dan wil je natuurlijk juist... Andere vrouwen versieren. Uh, ja, het, het, het, is, het is meer van hetzelfde wat je al zegt. Het is een beetje de vraag of dat de tijdgeest nog weergeeft. Want ja, eind want jaren dat, 90... Dat was zo mooi natuurlijk aan, aan die films, toch? Ik bedoel, het, het, het gaf wel weer wat er in Amerika speelde ook. Op dat zo. moment wel, ja. Eind jaren 90 was daar, was daar behoefte aan en, en wilden tieners dat zien. En ik vraag me af of tieners van tegenwoordig nog, nog voor dat films uh, ja, hard lopen... Ik, ik heb ook toevallig Pie dus nog teruggezien van de week. En eigenlijk is het best traag en ook wel relatief braaf. Of zo, we zijn meer gewend tegenwoordig. Ook op seksgebied. Ja, maar jij zegt: het heeft, het heeft er wel voor gezorgd. Ik bedoel, het heeft een soort, een soort van comedy in gang gezet. Uh, een genre een wat van heel veel aanvolging gekregen ja. heeft, ja. Maar, ja. En, maar het heeft er misschien ook wel voor gezorgd dat ze in Amerika wat makkelijker doen over seks? Uh, absoluut. Ja, nee, klopt. Maar, maar tegenwoordig heb ik comedy... gewoon iets meer diepgang of zo. Dat klinkt misschien heel flauw. Want films van Judd Apatow, dus The 40-Year-Old Virgin en Knocked Up... zijn natuurlijk ook films die in principe over seks gaan. Maar er zit wel een soort existentiële laag in. Het is misschien heel veel gezegd voor dat soort films. Ja. Maar er moet wel een, een, een moraal in zitten, een duiding. De karakters mogen heel veel platte dingen doen... en braken en kotsen en scheiten. Maar uiteindelijk moeten ze wel zichzelf vinden... en ontdekken dat het in het leven toch om vriendschap gaat... en warmte en liefde. En daar, daar ja, American Reunion haakt daar wel een beetje op in... Ze zijn niet allemaal geslaagd in het leven... maar dat durf je pas aan het eind van de film allemaal te erkennen. Dus toch naar naartoe? Of was het maar voor all time zeker? Het is een soort melancholie. Als je ja. zegt, het, is, het is geen schaterlachfilm. Hoewel je nou wel eindelijk de piemel van Jim ziet, de hoofdpersoon... Kijk. En dat is waar we allemaal op hadden gewacht. Natuurlijk. Daar wachten we allemaal op. Ja, dat is het <laughs> enige wat enig we ongeveer niet gezien hebben in de afgelopen drie films. En je ziet hem ook echt, letterlijk gewoon. En het is natuurlijk de vraag is: het echt Pimol? Maar je ziet wel ja. een Pimol, en ja. dat zou dan van Jim zijn. <laughs> maar dit is een soort melancholie dat je denkt van: ach, ja, dat vonden we 15 jaar geleden leuk, en, maar nu eigenlijk niet meer. En ik weet helemaal niet of, of het tiende dat dat weer, aan, uh, weer aanhaakt. Ik ja, weet het eigenlijk mensen niet. Mensen zijn toch met de film mee meegegroeid, neem ik aan. Namelijk jij, dus? Jij ja, maar, ik, ik, ik, ja. Ben, ik ben ik een dertiger. In de films ja. zijn er ook dertigers, maar het tienerpubliek zit hier nog te wachten op dit soort ja. grappen. Die kunnen op tv. Kunnen ze dat, dat bijna wekelijk zien in allerlei comedies en zo? Misschien als je deel 1, 2 en 3 hebt gezien, denk je toch ah, om, om het mooi? Ja, de hoop dat je inderdaad nou wil weten hoe het verder gegaan is. Ja. En de, de film moet wel een succes worden. Kijk, deel, voor deel 1 kregen ze allemaal een miljoen dollar ongeveer die hoofdrolspelers. Maar nu krijgen ze 5 miljoen omdat ze anders niet mee wilden doen. Dus ze zetten er wel op in dat het een enorme hit gaat worden. Robert Blokland, dank. En jij stuurt mij even deel 1, 2 en 3 op. Hè? Want het is natuurlijk gebrek in mijn opvoeding dat ik die nog niet heb Ik ga ze allemaal, de extended versions, director's cut, <laughs> met alle piemels en borsten ga ik je opsturen. Robert Blokland, dank. Nee, geen lollige bruggetjes. Meteen naar Ronald van der Geer, Barcelona, Milan. Want het is nog spannender geworden. Het is nog spannender geworden omdat een paar minuten geleden Milan gescoord heeft via Nocerino. Het was een goed werk van Robinho op het middenveld. Hij veroverde de bal, speelde vervolgens van Ibrahimovic aan. Met één oog kijken naar de actualiteit want Barcelona schiet met Fabregas in de handen van Abiati. Maar uh, Zlatan Ibrahimovic stak de bal vervolgens richting het strafstomgebied van Barcelona. Daar waar Nocerino aan de rechterkant was doorgelopen. Geen buitenspel, omdat Mascherano er nog stond. En toen was het een koud kunstje voor uh, de speler van Milan om de 1-1 binnen te schieten. Daarna is Barcelona het even kwijt. Is er veel bal bezit voor Milan nu ook. Zlatan Ibrahimovic linkerkant strafstomgebied. Maar het wordt uiteindelijk in de kiem gesmoord. Het Milanese gevaar door uh, Mascherano. Maar uh, zo was dus er geen sprake van enig spel van uh, Milan. Uh, geen tegenstand voor Barcelona, een En dan zijn ze er toch een keer uit en maken de 1-1. Bij deze stand over van de duidelijkheid is Milan door. Nu Messi met een slalom langs drie, vier mensen. Maar dan is de vijfde degene die hem tegenhoudt. En dat is de man die al een gele kaart heeft gehad in deze wedstrijd. Antonini. Het is na 39 minuten 1-1 in Spanje. En in de kampen Bayern München, Marseille ook gescoord. Ja, 2-0 voor uh, Bayern München, doelpunt van Olic zijn tweede. Nu op aangeven van Alaba. En voor alle duidelijkheid na de 2-0 voor Bayern München in Marseille. En nu 2-0 in uh, München voor de Zuid-Duitsers is dit gelopen. En weet eigenlijk uh, Bayern München nu al zeker dat ze 17, 18 april en een week later als tegenstander in de halve finale Real Madrid zullen gaan krijgen. Want die zullen het niet uh, uh, missen tegen Apuel. Uh, Nicosia, het is uh, 2-0. Wedstrijd gespeeld, we zitten vlak voor rust. Twee keer Odic, daar is hij blij mee. Dankjewel, Andy, tot zometeen. Zometeen is hier Masloem Youssef. Hij uh, is de zoon van de man die vorig jaar, een van de mensen die vorig jaar vermoord werd door Tristan van der Vlis in Alfa aan de Rijn. En uh, ik ga hem vragen, natuurlijk, hoe is het nu een jaar later? Dat is een bijzondere jongen, hij is hier zo. Exit Holland. Iedere avond in BN2D mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Annelie Langerak, die woont in de Thaise hoofdstad Bangkok. En die was laatst bij een nogal bizarre olifantenvoorstelling. Annelie, goedenavond. Hallo. Ja, een voorstelling met olifanten. Wat zag je daar? Nou, het was een enorm spektakel. Het was echt ongelooflijk. Het, was, het overtrof al mijn verwachtingen, uh, moet ik zeggen. Uh, maar uh, ja, vooral in uh, negatieve zin... Mm -hmm. Uh, er was een één uh, grote vertoning uh, waarbij olifanten allerlei uh, ja, voorstellingen zeg maar, opvoerden. Ze um, kwamen als eerste op uh, in een soort van uh, oude setting uh, waarbij de, de thai die, die op ze rijden, hun, hun uh, ja, verzorgers, mahoed heette die, liet zien hoe je olifanten in het wild vangt. Uh, vervolgens uh, kwamen ze op in voetbalshirts, met name als ja. Robbe en Ronaldo en Messi. En gingen ze met elkaar een voetbalwedstrijd spelen. De olifanten in voetbalshirts, uh, Ja, olifanten, ja. ja. Het was echt heel bizar, want het was heel lachwekkend. Maar tegelijkertijd werd hij, ja, kreeg je het gevoel dat die olifant totaal voor schud werd, uh, werd gezet. Het zijn hele ja. mooie ja. beesten. Ja. Ja, en, ga naar Ronald en, van der Geer, dit was een opname, want er komt een penalty. Dan komt de penalty aan die Kuipers toch maar durft te geven aan Barcelona in die belangrijke wedstrijd. Eerst maar eens kijken hoe het afloopt, daar is Messi. Kies nu voor de rechterhoek, daar waar hij eerst in de linkerhoek koos. En nu zit de bal er goed in, keeper ligt in de andere hoek en 2-1 voor Barcelona. Wat gebeurde er? Barça mocht een corner nemen vanaf de linkerkant. En Kuipers stond goed te kijken of er niet iemand werd vastgehouden. En dat gebeurde, want Nestra trok Busquets zowat uit zijn shirt. En uiteindelijk lag Puol daar ook nog in de weg. Maar uh, omdat Nesta die overtreding maakte, binnen de 16 meter in afwachting van die corner... zegt Kuipers, ik leg de bal op de stip. Dat heeft de UEFA graag, dat heeft de FIFA graag. Nou ja, hij doet wat hem opgedragen wordt. En hij geeft Barcelona op deze manier de gelegenheid om de tweede penalty in de wedstrijd te benutten. Messi doet dat dan ook. 2-1 is de stand. Kort voor rust in Kampnauw. Nou. Ja. Ja. Uh, Mooie beesten. En ik had ook absoluut niet de indruk dat ze er plezier in hadden... En het is heel maf om te zien, een olifant die aankomt rennen en uh, verkleed als voetballer... en met zijn linker achterpoot uh, uh, de bal in het doel uh, schopt. Ja. Het ziet er ontzettend tegen natuurlijk uit. Nou, vervolgens uh, kwamen ze verkleed als een uh, soort cabaret-dansers... Uh, uh, en deden ze kunstjes en ze gingen zitten... Uh, daarna werd er een oorlog nagespeeld met ontzettend veel uh, spektakel, uh, ontploffende vuurballen en mm -hmm. hele harde knallen. Het zag er gewoon allemaal heel onnatuurlijk uit. Uh, er liepen twee kleine baby rond met ja. jurkjes aan, make-up op die eruit zagen als hoertjes. <tie> Het was heel bizar. En, en dit is voor de toeristen, neem ik aan? Ja, dit is allemaal voor toeristen. En toeristen die, uh, ja, die vinden dit fantastisch. Dit was uh, waar ik was. Dat was een soort van entertainmentpark uh, net buiten Bangkok. En er komen dagelijks busladingen met toeristen komen daar... om uh, met name naar die olifanten-shows te kijken. Mm -hmm. Die worden twee keer per dag opgevoerd. En het zijn vooral Aziatische toeristen... Dus Koreanen, Chinezen, Indiërs, uh -huh. maar ook Westerlingen. Maar ja, zoals ik al zei, zijn met name busleidingen toeristen uit Azië die daar komen. En die vinden het allemaal prachtig. Uh -huh. Maar wat jij net zei, van, ik heb niet het idee dat die olifanten heel, dit heel leuk vinden. Um, dit wordt ze met harde hand aangeleerd, neem ik aan. Ja, ja wat veel uh, mensen niet weten denk ik, veel uh, ja, reizigers die naar Thailand komen, vakantiegangers... ...is dat er een hele schimmige handel uh, achter schuilt. Mm -hmm. uh, zoals ik al zei, uh, worden heel veel van die olifanten uit het wild geroofd. Thailand maakt een onderscheid tussen tamme olifanten... ...die in gevangenschap zijn geboren en in gevangenschap leven... ...en wilde olifanten. En, nou, er lopen in Thailand nog duizend tot tweeduizend olifanten in het wild rond... Ja. ...maar een aantal neemt razendsnel af. En uh, ja, zoals ik al zei, die olifanten zijn erg gewild voor de toeristindustrie. Dus er worden ook uh, ja olifanten uit het wild geroofd. Onlangs zijn er zes olifanten gevonden die op een gruwelijke manier waren afgeslacht in Thaïse nationale parken. En uh, activisten zeggen dat er uh, ja bewijs is dat die zijn gedood, zodat hun... Baby's konden worden gekidnapt als het ware. Voor dit soort dingen ja, wellicht. Maar voor de toeristindustrie, ja. ja. Wij zetten even een, een uh, filmpje op onze Twitter, at BNN Today. Um, daar zie je wat, wat die olifanten allemaal doen. Ook die olifanten in het uh, voetbalshirt. En daar zie je trouwens ook wat foto's. Dat zijn nou niet echt prettige foto's, vond ik zelf. Uh, ja, eigenlijk olifanten die gemarteld zijn... ...om ze dat al die trucjes aan te leren dan zie je hoe dat eruit ziet. Uh, dus wat jou betreft liever niet naar die, uh, naar die olifantenshows. Nee, uh, liever niet. Want die olifanten hebben uh, ook gruwelijke martelingen ondergaan. Ook de olifanten die uh, rietjes met toeristen op hun rug maken. Mm. Dus uh, ik zou zeggen, allemaal vermijden. Goed, Adelie Langerak. Dankjewel, vanuit Bangkok. Radio 1. Het NOS-journaal. Het wat jongen. Corruptie kost Griekenland nog steeds miljoenen, schrijft Transparency International. Volgens de organisatie betaalden de Grieken vorig jaar bij elkaar 554 miljoen euro aan steekpenningen. En dat is iets minder dan in 2010, toen was het nog 632 miljoen euro. Volgens Transparency International zit de corruptie diep geworteld in de Griekse samenleving.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 Hoofdredacteur van de Meers van de NRC noemt Heldring een journalistiek monument. Heldring begon zijn carrière bij de NRC, de toen nog nieuw Rotterdamse courant, in 1945. En was er van 1968 tot 1972 hoofdredacteur. En dat is het nieuws op dit moment. Bij Bayern-Marseille is het rust, maar bij Barcelona-Milan nog niet. Nu wel de race gefloten door Kuipers. Lekker wel. Uh, Messi uh, in de 11e en 41e. minuut vanaf 11 meter. Tweede op de voor Barcelona. Nocerino halverwege de eerste helft iets teruggedaan voor uh, Milan. Buitengewoon gewoon aardige wedstrijd. Die alle kanten op kan in de tweede helft. En een hoofdrol, of je het wil of niet, voor de 39-jarige man uit Oldenzaal. Bjorn Kuipers. Want hij legt toch maar twee keer de bal op de stip. Hij zou dan ook van zijn bezoekje aan de dom van Milaan even moeten uitstellen. En de medespelers vragen Zedorf terecht recht af of ze eventjes misschien met de scheidsrechter willen gaan praten. Of hij met de scheidsrechter wil gaan, uh, gaan praten. Landgenoten, ten slotte. Goed, uh, we gaan rusten in Barcelona. 2-1 is de voorsprong voor Barça tegen Milaan. 2-1. En bij Bayern Marseille is het 2-0 en is ook rust. Radio 1, PNN Today, Willemijn Veenhoven. Vanaf deze week heeft een nieuwe wet het mogelijk gemaakt DNA-verwantschapsonderzoek. Nou, dat klinkt ontzettend CSI, maar wat is het precies? Dat vraag ik aan onze eigen crime-deskundige Mick van Wely. Mick, goedenavond. DNA-verwantschapsonderzoek, wat is het? Hoe werkt het? Laat ik, laat ik een voorbeeld uh, geven. Je beschikt in Nederland over een DNA-database. Dat betekent dat mensen die een delict hebben begaan, of uh, vooral zware delicten, hun, hun, hun DNA moeten afstaan. En daarnaast heb je dus. Uh, DNA-sporen die zijn veiliggesteld bij misdrijven. Uh, neem bijvoorbeeld de zaak... de Putterse moordzaak. Daar heeft iemand op een gegeven moment... christelombosis omgebracht. Er was een spoor. Jarenlang onopgelost. Zelfs twee mensen onschuldig vastgezeten. Ja. En dan is er iemand die uh, mishandelt een vrouw. Moet DNA afstaan. En pats, er is een DNA-match. Dat had je. Dat heb je nu nog steeds. Maar er is één ding bijgekomen. Dat uh, het nu ook zo is. Dat als er een familielid is van de dader... dan heb je ook een soort match. Dus dan... Je eigenlijk vergroot je je vangnet. Dus iemand die, die ook. Want een familielid heeft een beetje hetzelfde soort DNA. Precies. Niet exact. Maar het lijkt het erop komt er neer dat waar. Ook als op een gegeven moment jij een moord hebt gepleegd. maar een, een familielid van jou. Uh, loopt tegen de lamp. en uh, voor, voor het mishandelen van iemand moet DNA afstaan. Uh, dan, dan is er ook dus een match bij jou. En kunnen ze dus. Uh, uh, kunnen ze dus ja, ja bij, via de mijn komen. vader of broer die tegen de lamp loopt. Kunnen ze bij hey, jou komen, daar komt het komen om ze inderdaad. Ja. Ja. Ja. Dat kan dus nu, dat is het verschil met, uh, met uh, de wet van vroeger dus. Misdaad journalist Peter Erde Vries, die, die verwacht heel veel van deze nieuwe wet. Ik heb uh, hoge verwachtingen van deze nieuwe wet. Ik uh, kan wel uh, zeggen dat ik er met smart op heb zitten wachten dat die door de Eerste Kamer uh, werd heen geloodst. Uh, het buitenland heeft laten zien dat je hiermee in uh, onopgeloste zaken onverwachte uh, successen kan boeken. En ik denk dan ook dat in bijvoorbeeld een zaak als die van uh, Marianne Vaatstra in Friesland en uh, Nicky Verstappen in, uh, in Limburg. Nou ja, dat daar uh, weer nieuwe kansen liggen. En het zou mij niet verbazen als aan de hand van deze nieuwe wet die zaken alsnog, zoveel jaar na datum, tot een, uh, tot een oplossing gaan komen. Peter E. de noemt Marianne Vaatstra onder ja. andere. Dat is een moord die is gewoon 15 jaar geleden gepleegd. Ja. Hè? Nog steeds geen een idee. Eén van de grootste mysteries. Er is wel uh, DNA van de dader. Loopzuiver DNA Loopzuiver. Ja. Maar goed, dat, dat matcht met niks. Maar wat zou er dus nu kunnen gebeuren als die zaak weer opnieuw wordt onderzocht? Nou, wat nu kan gebeuren is dat, dat ze, ze gooien dat spoor dus opnieuw door uh, de DNA database. En dan komen een aantal mensen, familieleden van de dader, komen naar voren. Wat ze dan gaan doen, is dan gaan ze kijken wie zijn die familieleden en ze gaan dan die familie in kaart brengen. Dus voorheen was het zo, ja, waarom moet je die familie daarvoor lastigvallen, komt het eigenlijk op neer. En via de nieuwe wet kunnen ze dus wel onderzoek doen naar die mensen en kunnen ze dus dan bij de dader komen. Maar nou, dan komen ze dus, stel je voor, de, inderdaad de, de vader van de dader ja. staat in de DNA database, in de DNA. dan kloppen ze bij die vader aan en zeggen ze, hey, hoi. Nou, en, en, en dan? dan gaan ze, wat dan gebeurt er dan? Gaan ze, nou, dat zullen ze niet meteen doen. Ze gaan eerst natuurlijk in kaart brengen. Wie zijn het? Wie zijn ze familieleden? Wie wonen daar? Ze gaan het helemaal in kaart brengen. En uiteindelijk, hè, je, je, je, je maakt de maak je kleiner. Het moet dus ergens in die familie zitten. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ik wil wel een beetje waken voor te veel euforie. Want het kan ook maar zo zijn dat er eh, op een gegeven moment wel weet ik veel, dertig mensen naar voren komen. Dat, dat DNA van vader op zoon, en weet ik, dat, gaat heel, dat kan, gaat heel ver. Dus het kan ook zijn dat je heel groot onderzoek moet doen. Of dat je naar het buitenland moet. Dat er een dader is die uit Duitsland komt en dat je daarheen moet. dus en Het is, het is, niet, niet, meteen het is zo... niet een soort wondermiddel nu. Nee. Dat je... En bovendien is het ook nog zo, op het moment dat er een DNA-match is... dan heb je wat uit te leggen. Ik bedoel, je, je, je, je, weet ik veel, een spoor laat je niet zomaar uit je zak vallen op een misdrijf. Hè, dat is wel uit te leggen, maar ook dan moet de zaak nog worden opgelost. Je moet nog iemand aanhouden. Je moet hem verhoren. Je moet het aannemelijk maken dat. Dus, dus uh, het is niet meteen zo dat je een zaak hebt opgelost. Ja. Er zitten kanttekeningen aan, ook nog aan uh, meerdere advocaten. Fred Kappelhof, Die staat op dit moment verschillende moordverdachten bij. Onder andere in de Groninger HIF-zaak. En hij maakt zich vooral een beetje zorgen over de privacy van verdachten. Ik maak me zorgen om de privacy voor wat betreft DNA-materiaal. Uh, vanwege het feit dat je uh, dat opgenomen wordt in een databank. Op het moment dat iemand een strafbaar feit pleegt, dan blijf je voor de rest van je leven eigenlijk uh, geketend aan, uh, aan de, de, de databank. En uh, je houdt dan voor de rest van je leven voor die databank wel het, het predicaat van crimineel. En daarnaast is het feit van, ja, op het moment dat er, uh, men werkt met profielen in zo'n databank, daar zit een bepaalde foutmarge in. En des te meer profielen er ook in komen, des te meer uh, DNA-materiaal uh, er ook in komt, des te groter. ook De kans is dat je te maken krijgt met een fout. Het feit dat je, uh, dat je dat risico loopt, is naar mijn opvatting uh, niet acceptabel. Ja. ja, dat is natuurlijk wel uh, ja, is Het is een bekende verhaal van de advocaten en terecht ook. Maar nogmaals, dat een DNA-match is niet altijd even uh, genoeg. Hè? Ik bedoel... Uh... Je gaat verder kijken. Je kan toch niet eens alleen op DNA veroordeeld worden? Een DNA match? Er moeten meerdere bewijzen zijn, toch? Er uh, moeten meerdere bewijzen zijn. Maar als je, als je bijvoorbeeld een waterdicht alibi hebt... En, en alles klopt gewoon en je hebt wel een DNA match... Ja, dan heb je wel uit te leggen. Maar hmm. net, net wat Fred zegt, het kan natuurlijk zijn dat er fouten is gemaakt. De laborant is ook mensen. Het kan zijn dat er bij DNA iets fout, fout is gegaan. Dat kan gewoon. Maar het privacy aspect daarvan zeg ik... Nou nee, in, in bij zware grote zaken daar, daar is het, uh, het oplossen van de zaak veel belangrijker dan prijs. privacy. Want ja, jij denkt echt wel dat dit, dit gaat voor nog wat oplossingen zorgen? In moordzaken waar we nu nog niet ja, uitkomen? Ik planen. verwacht niet dat, uh, dat, we, dat we nou binnen drie maanden in één keer acht uh, oude zaken hebben opgelost. Maar ik, uh, de kans wordt zeker groot. En ik denk ook bij Vaatstra dat het uh, wel eens tot een doorbraak kan leiden. Want ik heb zowel het idee dat misschien de recherche wat verder is dan dat we denken. En dat ze nou een methode hebben om dichterbij o, te komen. Dat kan. Dat ze eigenlijk stiekem wel weten ongeveer in welke richting ze de dader moeten zoeken. Dat kan, Vandaag kwam in één keer heel abrupt het vaatstaanverhaal. En het kan best zijn dat de CSO niet achter ons tong hebben laten zien. En dat er binnen een paar maanden een doorbraak. Dat je ik wil geen hoop geven, maar... Dat eerder, die kennelijk zit het DNA van de dader, dat matcht niet in de bank tot nu toe. Maar het zou kunnen zijn dat... Zoiets, zoiets. Alleen nogmaals... Ik kan er geen valse hoop meer geven, wat dan ook, maar het, het, het kan. Het was vandaag wel in één keer meteen Vaastra. En, en, ja, ja, via familie, dus dat ze dan alsnog ja. bij de dader uitkomen. Nou, Peter, de Vries verwacht er ook veel van. Jij, dus ook Mick. En we gaan het horen. Dankjewel, Mick van Wegen. Iets anders. Uh, het RIVM doet onderzoek naar, naar SOA, naar soa trends onder 35-plussers. Het valt namelijk de onderzoekers van het RIVM op dat steeds meer mensen van die leeftijd, 30ers, dus, een SOA-test laten doen. Terwijl jongeren van 18 of 19, uh, die zijn vroeger helemaal doodgegooid met SOA-spotjes over veilig vrijen. Maar, dus die doen het wel veilig. Maar die wat oudere jongen van in de 30, die is dus helemaal niet zo normaal. Die is helemaal niet normaal om een SOA-test te doen. Zoals nou, Nederland denkt dat het langer duurt voordat mensen zich zettelen... en dus langer doorscharrelen. Vandaar dus die dertigers. En ook is er een nieuwe groep uh, ouderen, tussen aanhalingstekens... die na een scheiding weer de datingmarkt opgaan... en blijkbaar niet meer helemaal weten hoe je dan komt om moet omdoen. Nou, wat ons dan weer opvalt is dat al die uh, SOA-spotjes eigenlijk vooral voor jongeren gemaakt zijn. Dus speciaal voor die 35-plussers die het dus allemaal niet zo goed weten... hoe dat allemaal moet, die nooit uitgebreide voorlichting gehad hebben. Speciaal voor die 35-plussers een korte les in soas voorkomen. Let u alsjeblieft op de volgende veiligheidsboodschap. Gebruik tijdens het vrije altijd. Een condoom. Sally, I think you should get a soa test first. Are well, you serious, Frank? Does it look like I have a disease? Houd het topje van het condoom goed dicht. Rol het condoom helemaal af. En zorg dat er geen lucht bij komt. Wie laat zich dan nee zonder zon condoom. condoom? Maar ze zijn toch bezig met een medicijn tegen aids? Maar dat is er nog niet. En wat moet ik dan? Een condoom gebruiken. Dat is het beste. Ik heb niet van een groesje. En jouw poesje. Hmm. Waarom niet het zekere voor het onzekere nemen? Door veilig te vrijen. Na het orgasme trekt de man zich terug. Holt het condoom voorzichtig af. Legt er een knoop in. En... Het weg. Gebruik altijd een condoom, totdat je samen een SOA-test hebt gedaan. Safe sex. Stap 1. Ja, het RIVM doet dus onderzoek naar SOA-trends onder 35-plussers. En het onderzoek uh, wordt verwacht zo rond juni, de uitkomst daarvan. To BNN Today, Willemijn Veenhoven. De 18-jarige Masloum Youssef vluchtte vijf jaar geleden met zijn ouders van Syrië naar Nederland om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Maar het leven van hem en zijn familie nam een dramatische wending. Een jaar geleden schoot Tristan van der Vlis in het winkelcentrum in Alfa aan de Rijn... zes mensen dood en daarna zichzelf. En de vader van Masloem was zijn eerste slachtoffer. Met Masloem blik ik terug op een jaar, het jaar na het drama in Alfa. Masloem, goedenavond. goedenavond. Goed dat je er bent. Uh, maandag is het dus is het exact een jaar geleden dat Klopt. je vader werd doodgeschoten. Ja. Hoe gaat het nu met jou? Ja, ik kan wel zeggen dat het goed gaat, maar... Het gaat zeker niet goed en vooral dat je... Gaat het gaat onder... zeker niet goed? Nee, totaal niet. Je mist een vader thuis. Ja. Dus dan gaat. er kan een heleboel nog misgaan. Gelukkig heb ik misschien wel sommige dingen in mijn handen aangepakt. Maar alsnog, het kan altijd misgaan. En hoe, met alles hoe, hoe, hoe bedoel je het kan misgaan? Met alles, mijn broertje, mijn moeder, met mij. Ze dus moeten zorgen dat wij altijd verder kunnen. Ja. En tot nu toe komt we wel verder. Maar wat voor, hoe bedoel je dan, het kan zomaar misgaan? Bedoel je, geestelijk of, of in je. Um, ja, dat, dat ligt eraan eigenlijk. Het ligt, het ligt eraan welke situatie ik mee bezig ben. Met school bijvoorbeeld, of met werk, of familiesituatie. Hoe is het met je moeder en je broertjes? Um, ja, het gaat wel op zich. En jij hebt wel nog school gehaald dit jaar toch? Je hebt nog ja, je klopt. vmbo gedaan. Ja. Ongelooflijk. Ja, misschien. Ja. Nee, ja, dat was ook, de, ik geloof dat je die, die examens begonnen niet heel lang nadat het uh -huh, gebeurde. Klopt, ja, het was een week daarna. Ja. Want dat vond ik ook. Ik heb uh, nog even die afleveringen teruggekeken. Je zat bij Paul Witteman ook. Mm -hmm. En dat, uh, dat maakte je ook een enorm sterke indruk. Mm -hmm. En je zei toen ook: van... Uh, uh, ik heb het gevoel dat. Uh, ik moet een beetje voor, voor mijn moeder zorgen. Ik, mo ik moet haar er doorheen slepen. Ja, zeker. Heb zo, je heb dat... ik, zo heb ik tenminste van mijn vader geleerd. En zo, zo was die ook. Hij verzorgde voor ons allemaal. Dat betekent dat ik nu in zijn plaats zit. En dat ik die rol moet overnemen. Maar je bent pas 18, toch? Uh, ik denk dat het leven daar niks mee te maken heeft, maar het heeft te maken misschien met denkniveau of ja, iets geestelijk. En ik vind dat het geest van mijn vader gewoon binnen mijn lichaam zit. En daardoor ben ik gewoon sterker. Mensen vinden het heel vreemd dat ik heel rustig en heel normaal erover praat. Maar normaal is het niet zo bij mij tenminste. Maar omdat ik ja, zo sterk ben geworden door alle ervaringen door al wat ik mee heb gemaakt denk dat het, ja, het is gewoon genoeg voor mij om een beetje hard te worden ja. je zegt net normaal dat zei je toen um, je zat in een aflevering met Patrick Lodiers hè ja. met PS tot volgend jaar uh -huh. zijn programma en daar zeg je over de dood van je vader um, het is heel gewoon het is heel moeilijk maar het is heel gewoon ja klopt en hij vond het heel vreemd. ja dus dit, dit gevoel kan ik echt niet uitleggen hoe het is het is ja, ik kan het nog steeds niet geloven dat mijn vader overleden is nee nee ik zou het net wat, wat, wat, wat denk je dan in je hoofd? Ja, dat hij ergens uh, vakantie is of zo. <laughs> ja. Ja. Ik, dus kijk, het is gewoon heel gewoon dat wij heel gewoon erover praten, maar het is ook heel moeilijk. Dus op het moment dat ik begraaf begraafplaats ben, dan pas besef ik dat mijn vader overleden is. Maar daarvoor, en als ik van weg ben van begraafplaats, dan ja. Maar dat doe je neem ik aan een beetje voor jezelf om, de, om het meer draaglijk te maken? Misschien ook, dat kan, ja. Ja, hij is op vakantie. Maar geloof je dan ergens ook in je hoofd dat hij nog op een dag terugkomt? Uh, nee, dat, dat niet. niet. Maar ik denk dat ik gewoon ja, dat wil. Dat ik dat ja. trouwens nadenk, zeg maar. Laten we even, even teruggaan naar toen. Um, 9 april, die bewuste dag. Uh -huh. um, je vader ging boodschappen doen ja. in het winkelcentrum in de Ridderhof. Jij ja, zou eigenlijk meegaan met je vader. Ik wist niet dat hij naar Ridderhof ging, maar... Maar hij ging, ik dacht van ja, hij gaat zeker naar het centrum. Dus mm -hmm. ik dacht van, ik ga met je mee. En dat was, ja, hij zei even tegen mij van nee, je gaat gewoon uh, met vissen naar daartoe. Ja, maar, prima. Net hetzelfde zoals hoe het zeven jaar geleden was met boomanslag op hem, die gericht was op hem. Ja, want jullie zijn gevlucht uit Syrië? Hij, eh, en, eerst naar Libanon, ja. toen pas kregen we uitnodiging van Nederland dat naar je mochten komen. Met die boomanslag bedoel je dat was ook een soort gevoel dat hij dat, ah, hij dat voelde, dat er iets ook ging ook gebeuren. Daarvoor, ja. En toen zei hij ook, blijf um, jij ja, maar thuis. Was, ja, het was vrijdagavond. Toen zei ik tegen hem van... ja, ik ga met je mee morgen. Toen zei het gewoon nee. Het was echt eerste nee in, in mijn hele leven dat ik van hem hoor. <lacht> en toch is het gewoon de tweede keer dat hij mij beschermde. En nu was dat weer zo dus? Uh, nu was het weer zo, inderdaad. En nee, jij ging dus niet mee. Je hebt het ook een beetje op een rare manier gehoord. Hè? Want het was al lang gebeurd. Maar ja, klopt. jij wist eigenlijk nog van niks, of het niet officieel. Want hoe zat nee, dat nou? Ik, ik zag de foto op internet en door zijn houding wist ik gelijk dat mijn vader was. Maar ik wist niet zeker of hij overleden was of gewond. Je zag er iemand liggen en je ja, herkende ja. hem als je vader. Ja. Wat deed door, door zijn houding wist ik gelijk. Wat heb je toen gedaan? Ja, ik was best boos. Maar ja. <laughs> ja, dan kan je het wat aan doen. En pas om elf uur heb ik gehoord dat mijn vader overleden is. Best pittig. Maar wat ik niet kon accepteren is waarom zou ik het dan om elf uur weten eigenlijk? Waarom niet eerder? Ja. En ja. Ik wil even naar dat je zegt, ik was, ik was een beetje boos. Um, um, ik kan me zo voorstellen dat je, nou ja, uiteraard woedend bent op Tristan van der Vlis, dat dat niet uit te het is Het is niet woedend op Tristan van der Het is nee? woedend op hoe is, is het gegaan, helemaal. Met het onderzoek en, en andere dingen. Daar, daar ben ik huh? boos op. Uh, hoe bedoel je op het onderzoek? Dat mijn vader zes uurtjes gewoon op de grond lag. En heel veel mensen hebben, hebben mij gebeld van: ja, je vader ligt nog steeds op de grond. Dus kan je wat aan doen? Ik zeg, ja, ik kan er niks aan doen. Zo gaat het in Nederland. Het is gewoon regels. En daar ben je boos om? Ja, dat is het. Ik heb niks meer, helemaal niks te maken met de rust of verlies. Ik heb al eerder gezegd, ik, heb, ik ben ook niet boos op... Ik ben op niemand boos. Ben je, maar niet, gaat... ben je niet boos op hem? Ik ga niet boos op hem worden. Ik denk dat ik, Want... Als ik boos op hem word, denk ik dat ik nog... Uh, een uh, ja, best hoog niveau aan hem geef. Dus ik denk van, ja... Hij is toch gek. Hij iemand. is, gewoon niet, hij is nee. niet waard. Nee. nee. Je, hebt, je hebt toen daarna gezegd, van, ik wil wel met zijn ouders praten. Is dat klopt, al gebeurd? Klopt, nee, dat is nu gebeurd. Uh, ik was de eerste naabstander die had dat had gezegd. En uh, blijkbaar was ik als laatste die een briefje kreeg. Zelfs een briefje, niet eens een telefoonsgesprek of, of een afspraak. Van, wil je meteen hem zitten? Er stond alleen een briefje van aanvinken van, wil je meteen hem zitten? Of nee. Ik dacht van, nee, mooi net. Dus Uiteindelijk hebben die ouders wel gezegd, ja, we willen jou wel ontmoeten? Uh, de ouders wel. Mm -hmm. Ik had een interview met een journalist. En, uh, die, die, die was een soort van contactpersoon tussen ons. Dus die had contactgegevens ja. van mij gegeven aan hun. En die hebben een brieven gestuurd. Heel erg lief van hun. En ik bedank ze echt heel erg. Maar ik heb niet erop gereageerd. Misschien horen ze me nu wel. Maar ik denk dat ik dit voor de tijd laat. Dat ik misschien hen nog ooit ontmoet. Maar maar wat zei je tegen hun willen zeggen dan? Ik wil gewoon weten hoe hun hoe zoon was. Ik wil weten Ho hoe hun zoon was. Ik wil meer weten. Ik wil weten hoe het allemaal precies is gegaan. En hetzelfde met het onderzoek. Ik heb ja. nog steeds geen afspraak gehad met de officier institutie dat vind ik best jammer. Ja, er, er is nog veel over te doen, hè, over dat onderzoek. Want het is natuurlijk uh, ja, de, de rare verhaal, verhalen, maar de, dat hij heeft die wapenvergunning, wapenvergunning gekregen mm -hmm, had hij niet mm -hmm. moeten krijgen. Mm -hmm. Er zou een briefje zijn kwijtgeraakt, ja, uh, dat... waarop dat stond dat hij een psychiatrisch verleden had. Kan je daar, dat speelt nog steeds? Kan je daar je druk over maken? Jazeker. Ik, ik wil weten hoe het allemaal precies is gegaan. En diegene die. Maar en, vind je ook dat degene die inderdaad dus verantwoordelijk, want daar zijn we dus tot nu die die niet weg van gekomen, weg. die verantwoordelijk is voor die vergunning? Ja, die, die moet gewoon weg van zijn werk. Dat klinkt nog heel mild, die moet weg. Ja, die moet het, ah, meer kan het niet natuurlijk. We kunnen de schuld geven van, ja, ja je hebt schuld schuldig en je hebt hm. dit gedaan. jij hebt dit veroorzaakt. Dat kunnen we zeker niet doen. Maar hij moet gewoon weg van zijn werk. Want hij, hij kon gewoon, ja, hij kon het veilig aan dit aanpakken, blijkbaar. Dat onderzoek loopt nog, hè? of tenminste, er zijn uh, ja, uh, denk twee, het, uh, een advocaat van twee nabestaanden... Ja, die ja, hebben ja. inzage geëist in uh, mm -hmm. hoe dat allemaal zit. Dus de wellicht komt daar nog iets uit. Even nog over jou, want ik, ik vond dat ook al toen ik jou op tv zag. Je bent nu 18, 19? Bijna 28 april. Bijna 18. Ba april. Bijna 18. Ja. Je bent een soort je bent een soort volwassen kerel. Was, <laughs> je, was je dat een jaar geleden ook al? Uh, nee, niet echt. Ik denk, het heeft meer te maken met uh, mijn vader. Ik uh, had altijd het gevoel van, mijn vader leeft nog... Dus uh, ik wil gewoon uh, van mijn jeugd gewoon, ja, genieten. Ik wil gewoon mijn jeugd gewoon goed afmaken. En ik heb toch mijn vader, dus die staat altijd. Die, die steunt mij altijd. Maar op het moment dat jij vader weggaat, dan is het ander verhaal. En vooral iemand die heel veel voor, voor jou heeft betekend. En die voor jou altijd steekt. Dus op het moment: dit is nu. Ja, de enige manier om mezelf aanpakken en mijn familie aanpakken. We moeten verder en op een heel normaal leven. Zorg jij een beetje voor je familie nu? Zeker. Zeker. Voor je moeder? Ja, ook. Zeker. Zij ook voor ons, hoor. <laughs> wat zeg je? Dat zou ik ook doen. <laughs> ja, zij, zij ook voor oh, ons. Zou, zij ook voor jullie, ja. ja. ja. Maar je bent, in, in welk opzicht ben je, ben je veranderd het afgelopen jaar? Uh, ja. In wat voor opzicht? Heel serieus. Oh. Je bent heel serieus geworden. Ja. ja. Denk je dat dat ooit nog anders wordt? Uh, misschien als ik mijn opleiding afmaak. Maar nu even je wilt niet. anders worden, geloof ik. Ja. Als het kan. Maar daarna maar daarna denk, ik denk je dat je wel. een stuk minder serieus wordt. Ja, denk ik wel. Dat vraag ik me af. Ja. Wat, um, het was een heel mooi stukje in dat, um, uh, in dat programma met Patrick. En daar zei mm hij, -hmm. ik wil dat mijn vader trots op me is. Ja, zeker. Denk je dat hij dat is? Ik hoop het. Dat verwacht ik wel. Maar of dat wel is, weet ik niet. En waarom vraag je dat? Uh, ja, ik wil gewoon weten of ik goed opgevoed ben. Of, of ik... Ja als vader. Maar, ja. denk, maar denk, je dat, denk je dat hij trots op je is als je naar hoe je kijkt, hoe je het uh, afgelopen wel, jaar hebt gedaan? Pas wel, pas wel, wel, Serieus man geworden. <laughs> ik vond het mooi dat je hier was. Dank je wel. Ja. Um, succes maandag. Dank je. Wordt natuurlijk een belangrijke dag, maar ook ja, een beladen dag. Mm -hmm. Jullie gaan natuurlijk met de familie bij elkaar ja. ook, neem ik aan. Mm -hmm. ja. Dank je wel, Masum Yusuf. Goed dat je hier was. Ja. Dan gaan we meteen door naar Roland van de Geer. Barcelona-Milan. Want er is gescoord. Het lijkt of de wedstrijd voor Barcelona in de tas zit. Bijna 10 minuten na rust is het doelpunt daar van Iniesta Hij Die het voorbereidende werk van Messi op een prima manier afrondt. Terwijl Barcelona het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk heeft in deze wedstrijd. Want er is veel druk van Milan. Maar uiteindelijk dus de bal voor de voeten van Iniesta. In eerste instantie komt Messi er niet uit. Een blok zorgt ervoor dat zijn schot uiteindelijk aan de rechterkant van het strafsoepgebied voor de voeten komt van Iniesta. Barcelona staat met 3-1 voor tegen Milan. Eddie Houtkamp, Bayern Marseille. Ja, 2-0 nog altijd in de tweede helft bezig. Genieten van uh, Frank Ribery, fantastische voetballer van Bayern München. Die werkelijk op topwedstrijd speelt. 2-0, twee keer Olic. En uh, zit in de tas voor de Duitsers. Bnm Today. Willemijn Veenhoven. Tijd om het laatste woord weg te geven. Te beginnen met GroenLinks, Tweede Kamerlid Tofik Dibi. Als er één minister is die met de dag ongeloofwaardiger wordt dan Isabel minister Leers als burgemeester tegen draad en eigenwijs... en inmiddels verwoorden tot een slaaf van de PVV. Als hij zo doorgaat, zal hij het in de Kamer niet overleven. En dan advocaat Oscar Hamerstein. De acties van wethouder Asscher om de wallen in Amsterdam schoon te keren, hebben een happy end met de opening van tientallen massagesalons... overal elders in de stad. Het ligt voor de hand, ex-wethouder Rob Oudkirk te benoemen om het noodzakelijk onderzoek te doen naar wat daar gebeurt. En dan als laatste als Erik Dijkstra. Ik moest deze week vooral weer veel denken aan Mauro. En ik heb twee weken geleden toevallig nog een sms met Mauro. Want Mauro is een PSV-fan. En dan ging ook dan heel slecht met PSV. En ik dacht van misschien is het leuk om Mauro een vraag te stellen. En hij smsde toen terug... Ik heb helemaal geen zin om in de publiciteit te komen. Ik vind het wel leuk dat je nog aan me denkt. Maar niemand zit op mijn mening te wachten. En ik vind het jammer dat hij niet wilde zeggen doet. Maar ik snap het wel. En ik hoop, Mauro, als je dit hoort. Ik, ik ben absoluut geen psv fan, Maar speciaal voor jou hoop ik dat PSV alsnog kampioen wordt. Ja, en Erik Dijkstra die is er komende vrijdag weer in onze speciale vrijdagavondshow. Waarin wij een fijne punt achter de week zetten. Bijna een punt achter het programma. Maar eerst nog even naar Ronald van der Heer omdat het 3-1 is bij Barcelona tegen Milan en het er dus op lijkt dat Barcelona voor de vijfde op één volgende keer de halve finale gaat bereiken. En Milan, dat al sinds 2005 niet meer verder kwam dan de kwartfinale, opnieuw gaat sneuvelen in deze wedstrijd. En of het allemaal verdiend is, ja, daar valt nog wel het een en ander over te zeggen omdat Milan in elk geval zich laat zien van zijn beste kant. Probeert druk te zetten op de laatste linie van Barcelona. Ook wel het nodige creëert. Af en toe op het middenveld de bal verovert. Maar staat aan Ibrahimovic is nog niet echt in stelling gebracht. Dat geldt ook voor Robinho. En als er dan eens een keer een uitbraak is, dan gaat het eigenlijk weer net mis bij Boateng. Nu hoog schoolvoetbal van Barcelona met Messi richting het strafsopproject. Messi met een lopje over de goal van Abiati heen. Barcelona lijkt bevrijd met die marge van twee. In het voordeel dus van Barcelona richting Milan. Overigens, die Messi maakt dus een veertiende goal in de Champions League. En daarmee is die Ruud van Nistelrooy voorbij. Die er ooit 12 in één seizoen maakt. Dat nog even tot slot. Dit was hem weer. Zometeen langs de lijn met Henry Schut. Veel plezier. B -N -N. Mensen die overdag televisie kijken, voelen zich een beetje schuldig. Remrade Radagensjoen op weg naar het nieuws. Ik praat vandaag over televisie. Een heleboel ja. mensen, heel verzoop, zullen zeggen, waar gaat dat over? Op zoek naar de bron. Televisie is soms ook gewoon een schemerlamp en radio is gewoon geluidsbehang. De wereld op uw stoep. Maar vooral voor radio als voor televisie geldt dat wij een product zijn en mensen moeten er naar luisteren en kijken. Ja. Elke werkdag, ochtends van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.